2.6 Betaalbare en duurzame woningen Voor iedereen moet er in Nijmegen een betaalbare woning zijn. Daarvoor is de inzet van woningcorporaties en andere ontwikkelaars nodig. De gemeente maakt afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor mensen met een laag of middeninkomen en over betaalbare koopwoningen. In de nieuwste wijken in de Waalsprong kiezen we ervoor om niet alles volledig vol te bouwen, maar ruimte te bieden aan groen. GroenLinks vindt een gastvrije stad van groot belang. Goede huisvesting maakt het voor studenten aantrekkelijk om naar Nijmegen te komen... en zorgt ervoor dat werkende, afgestudeerde jongeren in onze stad blijven wonen. Dat is belangrijk voor de economie en de aantrekkelijkheid van de stad. De komende jaren werken we daarom verder aan voldoende nieuwbouw op locaties... nabij de campus, het centraal station en de binnenstad. Om afgestudeerde woonruimte te bieden in onze stad maken we afspraken met de SSHN en andere woningcorporaties. Zo zorgen we voor gemengde wijken en maken we Nijmegen nog interessanter voor bedrijven en organisaties om zich te vestigen. De kamerpanden in de bestaande woonwijken hebben onze nadrukkelijke aandacht. In deze panden moet de brandveiligheid op orde zijn. Daarom willen we een intensievere controle door de brandweer. In panden of in de directe nabijheid moeten voldoende veilige fietsenstallingen aanwezig zijn. Ook de tijdelijke opslag van vuilniszakken dient op orde te zijn om overlast tegen te gaan. En waar nodig is GroenLinks bereid extra geld uit te trekken om toezichthouders en politie meer capaciteit te geven om woonoverlast, ook buiten kantoortijden, gericht aan te pakken. Onze actiepunten. 1. Nieuwbouwwoningen zijn gastloos. Met projectontwikkelaars en beleggers worden afspraken gemaakt over energiezuinig wonen. Nieuwbouw moet netto energie opleveren. 2. In Nijmegen zijn voldoende kwalitatief goede en betaalbare kamers en woningen beschikbaar voor studenten en werkende jongeren. 3. Bij het toewijzen van huurwoningen kiezen we voor de uitzijders op de woningmarkt. Starten senioren en mensen met een beperking. 4. Het verhuren van een eengezinswoning aan kamerbewoners mag alleen als de verhuurder zorgt voor goed onderhoud, fietsenstallingen en geluidsreducerende maatregelen. Vijf panden die illegaal verkamerd zijn worden opgespoord... en eigenaren moeten tegen een hoog tarief alsnog de benodigde vergunningen aanvragen. Er komen meer middelen voor toezicht en handhaving. Wij besteden speciale aandacht aan de situatie van kamerhuurders... in momenteel illegaal verkamende woningen. Verhuurders die de zaken goed op orde hebben... worden door de gemeente in een positief daglicht gesteld. Zes, de gemeente ondersteunt huurders door de inzet van huurteams. Zeven, statushouders bouwden een urgentie... De wachtlijst voor andere inwoners mag niet langer worden. Zo nodig worden er extra woningen gebouwd. 8. De gemeente zorgt samen met woningcorporaties voor de realisatie van innovatieve woonconcepten voor een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld senioren, verstandelijk gehandicapten of mensen met een psychiatrische problematiek. 9. De gemeente stimuleert mensen om in een georganiseerd verband woningen te bouwen. Gemeenschappelijke wooninitiatieven krijgen financiële ondersteuning. Punt 10. Het is belangrijk dat er voldoende maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen is. Mensen die de maatschappelijke opvang verlaten, krijgen snel een huurwoning. Punt 11. GroenLinks wil een aantal betaalbare huurwoningen oormerken voor Nijmeegse scholieren en studenten in het mbo, hbo of wo die aan het einde van de studie zitten. Die een opleiding bijvoorbeeld voor tenminste twee derde hebben afgerond. In deze woningen kunnen zij langere tijd blijven wonen na het behalen van een diploma. Punt 12. Bij nieuwbouw wordt uitdrukkelijk gekozen voor sociaal-economische gemengde wijken om segregatie tegen te gaan. Gemengde wijken zorgen voor gezonde gemengde scholen. Punt 13. Het toewijzen van woningen aan statushouders doen we bij voorkeur aan hen die in de Nijmeegse AZC's verblijven en zo een lokaal netwerk hebben opgebouwd. Om hun integratiekansen te vergroten, kiezen we voor gemixte huisvesting met andere... Jongeren of studerende Nijmegenaren. We bouwen in onze stad voldoende nieuwe huurwoningen zodat de wachttijden voor iedereen omlaag gaan. Punt 14. Gemeente Nijmegen stimuleert via kleinschalige en gemengde huisvesting van statushouders op een positieve manier de ontmoeting met andere inwoners van Nijmegen. Punt 15. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw worden oude landschappelijke structuren zoveel mogelijk behouden. Denk hierbij aan oude boomgaarden in Nijmegen-Noord, knotwilgen en fruitbomen. Wat hebben we bereikt? De woningmarkt is aangetrokken en er wordt in Nijmegen weer volop gebouwd. Het aandeel sociale huurwoningen is gegroeid en zal komende jaren toegroeien naar de vraag. Met woningbouwcorporaties zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van het totale woningbezit. Gezamenlijk hebben we een kaart van de stad gemaakt waarop staat waar de kansen liggen om woningen snel te verduurzamen... En er is een routekaart gemaakt voor de komende jaren. Om grootschalig te starten met verduurzamen van woningen zijn juridische en financiële voorwaarden vanuit de Rijksoverheid nodig. De ongedeelde stad met diverse bewoning per wijk is als principe overeind blijven staan. Er is geld uitgetrokken voor sociale huur in de Indische buurt en voor middeldure huur voor een betere doorstroming van goedkope woningen.